Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol bezocht. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin vloog er met een helikopter naartoe en zou met bewoners hebben gesproken. De zuidelijke havenstad is sinds mei vorig jaar in handen van de Russen. De bezetting volgde op maandenlange gevechten waarbij duizenden mensen werden gedood en de stad werd verwoest. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin... ...wegens Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Bij een busongeluk in Antwerpen is vannacht een dode gevallen. 18 mensen raakten gewond. De dode is de chauffeur van de minibus. Een kind raakte zwaar gewond en de overige passagiers zijn licht gewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zat een groep Britse Joden die op familiebezoek waren geweest in Antwerpen... en op terugre terugreis waren naar Londen. Na twaalf uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich vijftien jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië ziet het nog steeds als een eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op... Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie... maar Brussel stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun onderlinge banden verbeteren. In Parijs is gisteren voor de derde dag op rij gedemonstreerd... tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64. En het liep net als de afgelopen dagen uit op confrontaties met de politie. De demonstranten riepen om het aftreden van president Macron... die bij de pensioenhervormingen het parlement buitenspel zette... Ook in steden als Nantes en Marseille gingen mensen de straat op. Volgende week staan in Frankrijk opnieuw stakingen gepland. Het weer overwegend droog, geregeld zon. Er staat een matige westenwind en het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Thank you. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik ben hulpbaar voor mijn leven, ook of voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt, neem mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten dat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 zou ik zou het laten zien dat ik trots was. Toen kees ik in die pijn het was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik god was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees ik in die pijn het was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Echt was als ik god was. Zou ik vriend tot los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik god.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 Van Zandvo Op 106.9 Take a look inside your heart. Is there any room, any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fault me? Would you ever picture us? Every time I pull my head with any outfit. You'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause was cracking. It was never even now Did you ever want me? Was I, I Of me. He making fun of me His girl is a bum to me Like that boy is a cap Saying he home but I know where he at Like, but he blowing her back Think about me cause he know that it's fat And it been what it been Calling his phone like you'll send me a pen Ducking my shit cause he know what I'm on But when he hit me I'm not gonna respond But I don't sleep enough without you And I can't eat enough without you If you don't speak does that mean we're through Don't like sneaky shit that you do say Punt 9. Stops in your diary Futures just... in Out of my mind Looking all kind of crazy